2 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de overgangsregering in Libië erkend als het enige gezag. De steun van dit invloedrijke Arabische land is een opsteker voor de Libische opstandelingen. De Emiraten nemen als enige Arabische land deel aan de NAVO-aanval op het leger van kolonel Gaddafi. De Libische overgangsregering wordt ook erkend door Qatar, Frankrijk en Italië. In Libië wordt hevig gevochten om de stad Zawiya, 50 kilometer ten westen van Tripoli. In maart viel die belangrijke havenstad in handen van de opstandelingen. Maar hij werd twee weken geleden heroverd... of twee weken later moet ik zeggen, heroverd door militairen van Gaddafi. De opstandelingen zijn een nieuw offensief begonnen om de stad. De Libische staatstelevisie heeft nieuwe beelden laten zien van Gaddafi... terwijl hij een ontmoeting heeft met de voorzitter van de Internationale Schaakbond. De Russische functionarissen speelden in Tripoli een spelletje schaak met Gaddafi. Tegen journalisten zei de Rus na afloop dat Gaddafi niet van plan is Libië te verlaten. Nog eens vier mensen zijn gestorven door de EHEC-bacterie. Het aantal doden staat nu op 35. Op één na waren alle sterfgevallen in Duitsland. Eén zweet werd ziek en overleed na een bezoek aan Duitsland. De Duitse minister van Volksgezondheid sluit niet uit dat het dodental nog stijgt... ook al neemt het aantal nieuwe besmettingen af. Meer dan 3000 mensen in zeker 16 landen zijn ziek geworden. Ze kunnen er volgens artsen hun hele leven last van houden. Sommige zieken hebben zulke zware schade opgelopen aan hun nieren... dat ze een transplantatie of dialyse nodig hebben. Het weer bewolkt en af en toe regen. En ook overdag bewolkt en regenachtig. Maximum temperatuur ligt rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Nou, het is nou definitief de taugé, hè? Nou ja, voor de Chinezen is het niet zo leuk, maar verder, ach. En morgen zal het wel weer de ei of de paprika wezen. Nou, ik hoop wel dat het nou eens afgelopen is met die hitses en het geschreeuw van... Uh, nee, het zijn de komkommers. Nee, het zijn de tomaten. Nee, het zijn de radijzen. Nou, daar ben je toch helemaal gek van... Ja, sommige mensen hebben dat, hè. die veranderen elke dag van mening. De ene dag zeggen ze dit en de andere dat. Ik heb ook zo'n buurvrouw, die wil zich laten helpen. En dan is het de ene dag, ik ga alleen mijn ogen laten optrekken. En de volgende dag, nee, eigenlijk wil ik mijn neus laten veranderen. En dan weer, nee, ik ga alleen mijn onderkin laten wegzagen. Dan zeg ik, mensen gaan het toch eens op over die vleeslief Van ja, dat interesseert toch niemand. Maar dat heen en weer geschetteren over wat je niet meer mag eten... dat is best echt gevaarlijk voor al die mensen die de brood ermee moeten verdienen. Ja, en dan krijg je straks natuurlijk weer al die reclames... om de mensen weer opnieuw aan de groente en fruit te krijgen. Van uh, leef je uit met groente en fruit. Nou, dan ken ik er nog wel op maar. Tomaten hebben u nooit in de steek gelaten. En uh, je wordt niet stommer door een lekkere komkommer. Je hebt minder verdriet door een rode biet. Meer lol in bed door zo'n fijne coucheret. En uh, nooit meer pijn met porselein. Een heer in het verkeer met een lekkere peer. Doei doei. Okay. <laughs> welkom, welkom, pak Kijk op groentevrouw.com voor uw nachtelijk potje goede zin. Of uh, luister af en toe eens naar Red Light Radio. Want daar stapt de Groentevrouw of mevrouw Ten Katen. Ook wel eens eventjes binnen. Maar uh, moeten opzoeken op internet. Maar niet nu, hè. Nu moet u uh, blijven luisteren naar uh, een nacht vol verhalen. En het zijn verzonnen verhalen. En het zijn waar gebeurde verhalen. En het zijn vrolijke verhalen. En soms nogal treurige verhalen. Vreemde verhalen. En heel herkenbare verhalen. En als gast vannacht heb ik een vrouw die uh, verhalen sprokkelt. Oh, een verhalenvrouwtje, ja toch? Ja, nou, het klinkt Sorry. leuk. Ja, ja, ja. ja. Welkom. Spoegen uh, ja. Ja. hoor. Spoegen, ja, precies. Daarom, sprokkelen. Ik hm. zie zo'n oud vrouwtje, zo'n ja, zo takje weer eens even meenemen. Het hm. is Caroline Hubert, die hun hier naast mij hoort. Dat is een van de spinnen in het web uh, die zorgen dat het KRO-TV-programma De Reunie zo'n succes is en blijft. Al bijna 100 afleveringen lang. Zes en half, zes seizoenen lang, dus ja. bijna zeven ja. ze jaar, jaar al, ja, ja, niet te geloven. Ja. Het is een hele bijzondere baan, toch? Een heerlijke baan, ja. Dat sprokkelen van verhalen. Ja, het is heel bijzonder, inderdaad. Het is, ja? Uh, ja. Goed, jij kwam, jij kwam hier dus binnen en uh, op, op wat solliciteerde je? Want het programma was toen nieuw. Um... Nee, dat is een uh, goede vraag. Um, of wat vind nou, ik ook? Ik had doen. Ik ja. had door dat ik uh, uh, uh, dat ik graag uh, uh, een programma wilde maken met, uh, uh, met levensverhalen. En um, nou, de, je had memories en je had uh, uh, uh, spoorloos. En. Uh, nou, ik was er wel aan toe om dat soort programma's te gaan doen. En uh, nou, toen diende zich ook uh, de reunie aan. En, uh, en, en wat maakte wat dat jij werd we... aangenomen, denk je? Nou, ik werd eerst niet aangenomen. Oh. Ik was uh, tweede, dus uh, helaas, uh, je bent het niet. We zijn, uh, we zijn wel enthousiast over je, maar iemand anders had nog een extra vaardigheid. En toen uh, um, ben ik later gebeld omdat er een, een, een wisseling van de wacht was. Heel ingewikkeld. En iemand ging naar, ja. toch naar een ander programma. En toen kon ik komen. Ja. En uh, het was ontzettend mazzel. Maar toen zat je er eigenlijk toch van begin af aan bij. Je ja. hebben het mee ja. helpen dus ontwikkelen. Want dat is een nieuw programma dan. Ja, dat is altijd nieuw... het allerleukste, toch? Dat is heel leuk. Ja, ja. met uh, ja, alle dingen die, uh, die je uitprobeert. En, uh... Maar het is leuk omdat je ook een beetje je eigen... Uh, research uh, methode uh, ja. Ja, kunt toepassen. Want het was natuurlijk uh, uh, niet helemaal nieuw in die zin. Want het was, uh, nee, je had natuurlijk het programma Klasgenoten, hè, ooit succesvol ja. bij de VARA met Koos Post, Postmaals uh, als presentator. Maar het grote verschil was natuurlijk dat Klasgenoten draaiden om bekende Nederlanders. Ja, heel en, en dat jullie, hè, of dat de reunie, heel duidelijk juist uitgaat van het tegendeel van niet bekende Nederlanders, ja. liever geen bekende Nederlanders. Klopt, toch? En, ja, en dat is wel een heel groot verschil. Ja. Want dat geeft. Uh, uh, ja, want, want klasgenoten was. Ja, dat was toch. Uh, de, de, de hele klas was een beetje ten dienste van die bekende Nederlander. Ja. En uh, wat er aan eigen verhalen zat, dat. Uh, nou ja, dat kreeg je niet te horen. Nee. Uh, dus het, en dit is ieder verhaal. Ja, iedereen heeft een verhaal. Dat is uh, in ons programma eigenlijk belangrijk. Uh, ja, uh, het is natuurlijk belangrijk. ook zo. Ja. ja, het is ook zo. Ja. Uh, misschien wel uh, even belangrijk om over en weer een bekentenis te doen. Uh, ik ben niet echt een tv <lacht> Nee. En jij bent uh, niet echt een radioluisteraar? Of nee. in ieder geval niet... Uh, je, meestal lig je rond deze tijd in je bed. Absoluut. Heel raar, heel raar. Dus... De dag van het goede leven had je nou niet echt gehoord. En nee. ik had niet echt veel, uh, uh, alleen flarden van, uh, van uh, de Reunie gezien. Dus dan weet iedereen, dan staan we kiet toch? Ja, dat vind ik uh, alleen maar fijn. Oké. Okay. Goed. Nou, reden dat uh, Caroline hier is, die, die ligt voor me op tafel. Want dat is een, uh, het boek De Reunie: Verhalen die niet verteld konden worden. En daar gaan we het over hebben. Maar eh, ik dacht, laten we eerst muziek doen. En dus ik heb, ze heeft de opdracht uh, aangenomen. Van, en ik zei: ga naar je platenkast en haal we het uit. Ja. Nou, en we gaan, het eerste wat we gaan luisteren is. Komt van een vakantie van jou, van jaren geleden. Ja, het is van inderdaad. Ja, jij rekent het al uit, uh, negen, <laughs> negen jaar geleden. Ja. Het is een cd wat. Uh, uh, uh, de vader van mijn kinderen heeft ja. samengesteld met uh, allemaal hele mooie uh, liedjes en dit is gewoon uh, vanuit het vakantieland waar je was of, of was het gewoon nee vanuit hier uh, het is oh, okay. een, uh, een muziekliefhebber die de prachtigste uh, want deze dame komt uit Oezbekistan ja. uit de meest exotische orde dan uh, muziek haalt of van ik denk wow, dit uh, dit is ook zo'n liedje wat je echt helemaal door je ziel snijdt en wat, wat ja dat je echt denkt dit is het leven die stem en dat ja. uh, die, die Kracht van, van die zangeres. Dus ik vind het gewoon een prachtig, uh, okay. prachtig nummer. En de dame in kwestie heet Julius Osmonova. Nou, dat kan niet meer missen? Bunchen er hem, ishleri galat. Zusim tingla, duniya brumdat. Bunchen er hem, ishleri galat. Piashilerne, gamler gakum. Yamal er gakl Ja, chilar, Als je kustlering ooit, kan missen je barbaar ook ooit. Bools als als je kustlering Kim us monova. We zoeken het maar op, op internet. We hebben geen idee waar, waar, waar nee, jouw jou, jou ex dit, dit plaatje vandaan heeft gehaald. Want het is een Oezbekse, Oezbekiaanse, hoe zeg je dat? Oezbekistan. Oezbekistan. Ja. Oezbekistanse Jaanse <laughs> zangeres. Right. De keuze van uh, Caroline Hubert. Ja. In haar werkzame leven een van de belangrijke pijlers onder Caro's reunie. Ik ga even opzommen uh, wat er vannacht uh, allemaal verder komt. Uh, ik dacht, uh, we blijven in stijl. Uh, het gaat dit eerste uur over verhalen. Het gaat de hele nacht over verhalen. Komende week begint weer de week van het luisterboek. En uh, komende woensdagavond moeten we dan op Radio 1 naar Kunststof luisteren. Want uh, daar wordt dan de ESTA Award voor het beste luisterboek uitgereikt. Dan gaat het dus om de stem, hè? niet om het boek. Maar ja, die zaken zijn natuurlijk helemaal niet echt te scheiden. Hè? Want een goed boek kan bijna niet verknald worden eh, met een iets mindere stem. En de, de stem van de auteur, ja, die geeft natuurlijk vaak ook iets extra's. En dan kom je niet onderuit. Er zijn vijf genomineerde luisterboeken, hè? twee romans. En daarvan eh, liet ik al fragmenten horen. Wanda Rijssel, die haar roman eh, Plattegrond van een jeugd voorlas. Nou, ik vind het een prachtig boek. Hè? jij het? Nee. Prachtig niet. boek. En ze leest het ook prachtig voor... Oh. En uh, dan heb je de roman uh, De Laatste Liefde van Mijn Moeder. Ken je die? Van nee, Dimitri Verhulst. Niet. ik lees uh... Jij leest te weinig. Ga nee, maar schuldig weinig. voelen. Oké. Okay. Ja. Nou, Dimitri Verhulst is een prachtig boek. En die stem hoort er ook helemaal bij. En dat is een hele geestig, bittere afrekening met zijn eigen moeder. Ja, eerst heeft hij dat met zijn vader gedaan. Hè, van de helaas het er dingen. Is ook verfilmd. Ken je dat? Nou, goed. <lacht> Naamt om te onthouden. Erg mooi. Goed. Uh, uh, luister jij trouwens wel eens naar luisterboeken? Nee, nooit. Maar je gaat wel ben je wel eens in de auto met die, met die kids ja. van je? Ga je wel eens op reis? Ja, ja, ja. Dat is ja, een goede ja. tip, hoor. Dat is echt... Ja, ja, dat is inderdaad. Ik heb er wel toevallig net een... Uh, ik weet niet eens meer welk boek aan een vriend cadeau gedaan. Die uh, lange reis gaat maken. Ja, nou, ik, ik ben ja. er helemaal verslaafd aan. Ja, het doe je het wil. Ja. Ja? ja, en nu ook voor, voor, mijn, voor mijn dochter hebben Ik zeg van, weet je wat? We gaan Harry Potter in het Engels doen. Stephen Fry, weet je wat? Die ze dan... Oh, nou, te helemaal gek. te gek. En dan, nou, via... Ja. Amazon.com. En dat is hartstikke goed ook. Ja. Want dan ken je het al. En dan heel heel educatief ook. Ja, nou, oh God, zo verantwoord <laughs> moedertje. Goed. Uh, uh, uh, nou, wat verder vannacht. Oh, ja, Jan, oh nee, ik moet nog meer vertellen. Oh ja, uh, ik uh, ga mijn andere KRO-collega's KRO ook weer promoten. Dat zijn de mensen van uh, Radio 2 Schoudmijn. Dus dat vind ik echt een prachtprogramma. Het is iedere zondagavond van 6 tot 8, ken je dat? Ja, ja. Want dan vertellen ze dus verhalen, hè. Dat, dat, die worden gescoord. En vannacht doe ik dan eigenlijk iets wat ik niet van plan was. Maar ja, mm, ik laat mijn eigen verhaal horen. Want ik heb met Pasen ook een verhaal verteld. En het is wel een fijn verhaal over klein leed. Dus dat krijgt oh. dus nachts. Nou. Ben jij een radioluisteraar? Verder? Nee, nee te nee, weinig. Niet, nou, wel in de, Als ik in de auto zit, dan vind ik het heerlijk. Radio 1 uh... ja. en Radio 2. Maar, die, maar al die mooie Radio 2-programma's gaan nu naar Radio ja. 5 verhuizen. Waarvan ik, ik wil het toch nog een keer gezegd hebben, dat, dat Den Haag daar niet een FM-frequentie voor over heeft, dat zal ik nooit begrijpen. Hmm. Ja. Is ja. dat zo nou, goed, ja. okay. dat wou ik maar even zeggen. Nou, uh, Jan Emers, die heeft weer hard gewerkt. Die heeft een mooi mysterie van Emily geschreven. En is weer in gesprek gegaan met de Rex van Beuningen. En hij duikt in zijn platenhoekje volgens mij in het festival gebeuren. Want het is natuurlijk pingpop. Nou, en de Stratofoon eh, die geeft eh, vannacht ook weer een van zijn verhalenprijs En dat doen we meestal pas om zes uur s ochtends Maar ik dacht, omdat we het over verhalen hebben, laten we het nu even luisteren. Gaat u mee naar Amsterdam-Oost. Dan gaan we zitten op een van de bankjes van het Javaplein. Of ergens in de Javastraat. En dan lenen wij ons oor aan de stratofoon. En dit keer is het verhaal gemaakt door Jennifer Petersen. Stratofoon. stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam-Oost. Portret nummer 4. Kerstboom. In het begin was het een beetje, keken mensen wel een beetje raar. Van nou ja zeg, kan je nou niks beters verzinnen of wat is dat nou weer, wat een rotzooi. Maar tegenwoordig, als ik denk van nou ik heb een paar complimentjes nodig, dan ga ik de bom doen, want iedereen vindt het fantastisch. <laughs> Net buiten mijn voordeur heb ik een boom staan. Je kan hem niet missen, die staat er al een jaar of tien. Het lijkt op een kerstboom. Iedereen blijft hem ook stug de kerstboom noemen. Het is een jaarboom. Hij staat er het hele jaar. En om de zes weken haal ik daar iets vrolijks in. Alleen geen, geen kerstballen. Er hebben al ingehangen uh, tandenborstels. Uh, die citroentjes waar ik mee begonnen ben. Dominostemen, schaakspelletjes, krulspelden, uh, uh, uh, uh, pluggen. En ieder jaar in december komen de plastic lepeltjes en vorkjes in... Dat ontlast me ook een beetje van de zware taak. Van, dan heb ik iets achter de hand. Want uh, het is vaak een hoop werk. Ik bedoel, Je kan wel dingen oprapen, maar het moet er ook aan gehangen worden. Dus je moet een ophangsysteem verzinnen, wat er ook nog een beetje leuk uitziet. En uh, ik moet de spullen ook zoeken. Want alles komt van de straat. Er hangen nu bijvoorbeeld 600 mensen erg hier niet poppetjes in. Uh, dat is gewoon heel veel werk. <laughs> ja... Je realiseert je echt niet hoeveel werk ik. zelf ook niet hoor. Het is echt veel werk, maar als ik niks doe, dan is het leeg. Ik heb een bijstandsuitkering, omdat, het, ja, euh, niet, ja, omdat ik niet aan de bak kom. Het zit net iets te ingewikkeld in elkaar om een reguliere baan te kunnen doen. En nou ja, dit kan ik wel. Ik bedoel, ik kan niet de hele dag zo zitten... Dus je moet doen wat je, waar je voor bestemd bent. En voor mij is dit het geworden. <laughs> ja. ja. Nou, goed. Uh, gaat, uh, ga maar uh, de Stratofoon. Hè. Dat is wekelijks uh, verse verhalen op het Javelplein in de Javelstraat in Amsterdam-Oost. Maar je kan ze ook terugluisteren en uh, uh, overlezen op www.stratofoon.nl. Met dank aan Maartje Duin en Katien Kabeer. En vannacht dus ook aan uh, Jennifer Patterson. En oh ja, die kerstboom of die jaarboom van, die is van uh, Ricky Mikmak. En die is te vinden op de Pretoriestraat. Nou, volgende week weer een vers verhaal. En dan moet ik ook nog aandacht vragen voor een ander oud verhaal. Dat is verzonnen door uh, GK van het Reven, zoals zij toen nog heette. Het is vies en melig en het product van een geest... die in de anale fase is blijven steken, zou mijn moeder zeggen. Eentje kwak kookt zijn eigen potje.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 Nou ja, uh, smerig, vies of flauw of geestig, uh, wat u er ook van vindt. Uh, zou u dit wonderlijke sprookje niet liever gezongen tot u willen nemen? Nou, dat kan. Want het koor van meneer de Wit uh, brengt volgende week zaterdag... in de Jeruzalemkerk in Amsterdam een bijzonder programma... onder de titel Muziek, Religie, Provocatie. En uh, het is de eigenzinnige muzikus en componist Thijs Jansen... die een cantate voor koor en solisten geschreven heeft op dit sprookje. Eentje kwak, kook zijn eigen potje. Nou, binnen een kwartier reis je dan langs hele verschillende muzieksferen... van Bach, Gregoriaans, Arvo Pert, Simeon ten Holt, Stravinsky... tot Bulgaarse volksmuziek. Nou, dat is toch fantastisch? En die Thijs Jansen, dat is echt een kanjer. Want hij is zo enorm gedreven en gepassioneerd. En het is de aller, aller, allerbeste muziekleraar die je maar voor kan stellen... Hij geeft les aan het Montessori Lyceum in Amsterdam. En zowel mijn zoon als mijn dochter uh, nu die hebben les van hem. zijn echt dol op hem. Weet je wat hij... De halve klas heeft hij vandaag meegesleept naar... Uh, uh, wat is het? Naar de Nederlandse opera. Die in de, in de uh, gas, uh, Westen Gasfabriek, in, de, in die dinges. Naar de enorme heftige uh, opera Dionysus zijn gaan kijken. Dat gaat over Nietzsche. Dan hebben ze eerst op school hebben ze dan allemaal uitleg gekregen. En, en, en, ik zei, hoe nou, was het nou... Zei nou, maar het is drie uur en het is wel heel <coughs> moeilijk als iets geen verhaal heeft. Hm. Om het te blijven volgen. En het deed ook wel pijn aan mijn oren. Dat, dat zingen af en toe, dat hogen En ik ben ook wel eens weggezakt. Maar het was toch wel een waanzinnige ervaring. Ja, nou, sinds, ja. sinds de les heeft van die man is, is de muziek ook... Uh, weet je wel, speelt ze s'ochtends uh, Satie? Nou, dat denk ik. Nou ja. nou helemaal waanzinnig. <laughs> He, van die pubers. Die, ik vind echt, die, die Thijs Jans is een soort... Uh, wat Pierre Jans was voor de beeldende kunst. Is hij voor uh, de muziek die man moet een programma hebben bij zo spreken. Nou goed, uh, uh, herken je dat? Uh, inspirerende leraren, wat belangrijk dat is. Ja, zeker. Ja. Huh? Ja. Want ik, ik zat te denken, jouw school, uh, uh, daar gaan we het dadelijk over hebben. Mijn school? Het Christelijk Lyceum Och. voor Zeeland. Oh ja, weet je het zeker. In ons, ja toch? <laughs> ja. Zaten daar inspirerende leraren? Nou, dat miste ik juist oh. op die school, ja. Nou, dat is jammer. Dat ja. is erg, dat is heftig ja, hoor. Ja, ja, ja. Goed, ik dwaal af, want ik moet nog even ja. afmaken dat, dat concert. Uh, uh, van uh, over uh, hey, Eentje kwak kookt zijn eigen potje van Thijs Jansen. Dat is volgende week zaterdag, 18 juni. En uh, na die kantaten van Thijs volgt dan een duiding... van dat uh, sprookje van Reven door een kenner. En dan is er een pauze en dan komen de gewijde sferen en dan uh, gaan ze het requiem van Luigi Cherubini zingen. Nou, gaat dat zien en horen. En kaarten kan je bestellen via uh, www.meneerdewit.com. Nou hebben we ook nog de website. moet ik toch even noemen. Eh, Adelinevanlier.nl. Dan kan je alles podcasten, terugluisteren. En je kan ook mailen naar hetgoedeleven@karo.nl. En je kan ook vriend van mij worden op Facebook. Want daar zet ik ook die dingen op. En dan, nou, whatever. Goed. Wij zijn al vrienden. Hè, op Facebook. Ja. En ja, daardoor weet ik dan ja, dat jij woensdagjarig was, dus nog gefeliciteerd. Dankjewel. En ook weet ik daardoor dat jij op het Christelijk Lyceum voor Zeeland gezeten ja, hebt in dat Goes. Dat dacht ik wel, dat ja, dacht ik wel. Staat daar, ja. Oh, ik hoop niet dat ik... Dus nee, daar nee, liggen nee, jouw prima. roots in, in, in Zeeland. Ja, ja, vanaf mijn derde tot, tot mijn achttiende, ja. Tot ik en waar woon je? In de buurt van Goes, dus, kennelijk? Of niet? Ik woonde in Goes, uh, in Goes zelf, uh, tegenover het bruggetje, aan de kade. Ja. ja? Ja. En uit wat voor nest kom je? Uh, burgemeestersdochter. Uh, je vader was de burgemeester ja, van Goes. Ja, de burgemeester Oh, dat was dus heel ziek. ja. Nee, je uh, vader kwam niet uit chique. Goes. Nee, nee we zijn, oh, ik, ik ben op Ameland geboren. Hij was eerste dat is wel even, even iets anders. Ja, dat is het andere eind, was die burgemeester. En uh, daarvoor uh, zat hij... Uh, in Den Haag uh, woonde ze. Was hij jurist. Uh, bij een, uh, oh, nou, in grappig. Rotterdam was hij werkzaam bij de... Uh, Okay. Die scheepvaart, de binnenvaart. En, en, en waar, waar stond je vader? Uh, waar was hij dan opgegroeid? Hij is in Indonesië geboren, heeft hij uh, zes jaar gewoond. En, uh, en toen, uh, daar was zijn vader arts. En uh, toen, is, toen zijn ze naar zwolle, uh, zwolle assen, daar die kant. En toen zijn zijn ouders gescheiden en uh, oh, toen is die. zijn vader weer teruggegaan naar Indonesië. Ja. Oh, dat is wel een hele... was heftig. Ja. Ja, want hij heeft zijn vader moeten missen. Ja, vanaf zijn twaalfde was die vader... Uh, nee, maar Indonesië, uh, Oost-Nederland, ja. Ameland, Rotterdam, ja. uh, dus echt... Uh, ja, ja. Nou, ja. Heel ontworteld toch eigenlijk. Ja. Nou, niet... Nee, maar... Uh, ja, zo voelt het niet ontworteld. Nee. Nee. Is hij hier nog? Nee, hij is overleden. Ja. En, uh, mijn moeder leeft nog. Die komt uit Zwitserland, dus die was Ach. ook weer buitenlandse. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dus het, dus ja, ze waren denk ik allebei, uh, het waren niet uh, echt verankerd in nee, nee, een bepaald nee. deel van uh, Nederland. Hey, en broers en zussen jij? Ja, ja, uh, ja, waar met z'n vijven. één is uh, overleden, maar al heel lang. Maar nu vier. Met ze vijf ook, ja. ja. Ook. Hey, want het, het, het, christelijk, uh, het christelijk lyceum, wat wil dat zeggen? Ja, was een... Uh, wat was je had een Nee, nee, nee, nee, dan had je het Willibord College. Okay. En daar had ik graag op gezeten. Dat was het leuker? Ja, dat was veel... Uh, dat katholieke, dat lag mij veel meer. Dat was gezellig, ja, ja, een beetje dat Burgondische en... Uh, christelijk was minder. Ja, dat is denk ja, ik het probleem op dat christelijk lyceum. Dat was vooral ja, protestant, ja, ja. Veel geënformeerden en uh, hervormd. Wij waren hervormd. Nou, dat is wel relaxed, toch? Ja, dat was. Ja hoor. Jawel. Thuis was het niet uh, vervelend. Hey, we moeten natuurlijk een nummer van Bluff dan draaien nu. Ja. En dan komen we gelijk even in Zeeland en dan gaan we het ook over het boek hebben. Ja? En we, we, je bedoelt. Uh, nou, laten we gewoon gaan luisteren naar Ja. Hey. Aan de kust heet het. Ja. Dankjewel. Want jij zei de Zeeuwse kust, maar het is Aan de kust. Bluff. Oh.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 Is zoals het gaat. Hier aan de kust. Bluf. Ik kan eigenlijk niet naar deze uh, tekst luisteren. zonder aan Theo Nijland te denken, die in uh, zijn ene laatste programma dit. Volledig gefileerd heeft. De, de oh, tekst ja. dan. Hè? Ja, ja, wat zei hij dan over? Nou ja, goed, dat het gewoon geen reet van club. Ge, onbewust, Klopt. heel onbewust. Voer nou oh, ja. zich ja, helemaal raak. Ja. Maar het is natuurlijk toch wel een lek nummer. En jij zei: ik heb nog eens goed geluisterd naar. Ja, ja, ja. De, naar die tekst. Dan, uh, uh, uh, ja, dat ik ook de, de, de los van het Nederlands, wat ik ja, ja. ook uh, krom vond. Ja. Maar vooral dat ik toch niet uh, helemaal uh, herkende uh, als ze het hebben over liefde en lust. Uh, nou, lust was het laatste wat daar uh, aan de orde was. In, in, uh, in ieder geval in de kringen waar ja, ik zat. Ja, uh, 60, 70. Ja, uh, in, dat was. In, in, in Zeeland was het toch wel echt. Ja, dat was heel, heel ja, beklemmend, vond ik het ja. toch wel. Dat ook wel. Nu zie ik weer de schoonheid hoor van Zeeland. Uh, mijn moeder woont er nog en dan kom ik wel uh, nog. Um, maar toen heb ik het als vooral beklemmend ervaren. Ja. En hij en, er heeft het over mosselfeesten in dat lied. Dan denk ik denk van nou. Dat heb uh nooit meegemaakt. Ze <laughs> hebben ze dus mij niet gemeld waar <Passion> en <Parent> wanneer die ze waren. Ze zijn er niet voor uitgenodigd. <sstutter> nee, ze zijn er wel. Dat ja. er, dan, uh yeah. <coughs> uh, is jouw klas, het Christelijk Lyceum van Zeeland, zo heet het daar. Voor Zeeland. Voor Voorzeeland. Is er ooit een klas van die school uh, in de Reunie geweest? Uh ik me af. Nee, maar het grappige is wel dat ik. Uh, Twee jaar geleden nu. Een reunie voor het eerst gehad heb. Van mijn uh, ja? vroege ateneemklas. Vijf ateneem. En... Um dat omdat ik voor de reunie werkte, had ik... Uh, er was uh, iemand die het organiseerde, dat deed het allemaal fantastisch. Ik zei, joh, is het leuk als iedereen een stukje uh, instuurt op een website... Uh, hoe zijn leven daarna verlopen is? Want daar kom je niet aan toe als je elkaar... Nee. Uh, dat zegt Rob campus ook altijd. Ja, ja, ja. Uh, je komt daar niet aan toe als je echt een uh, reunie hebt. En dan weet je al... Van tevoren, voordat je naar die reunie gaat, weet je al van, oh, je hebt uh, dat meegemaakt. Je, je bent dat gaan doen, waardoor je makkelijker uh, daarop ja, ja. voortborduurt met elkaar. Dus dat hebben we gedaan. En toen zag ik die verhalen, die konden we allemaal van elkaar bekijken. Dat was al prachtig. En dat ik dacht van, nou, er moet een uh, aflevering over mijn klas komen. Ja, ja, ja. Ja, dus, uh, ja, en hebben jullie dat gedaan? Niet. Nee, want toen kwam ik bij mijn einddirecteur bij Boudewijn... Nou, uh, zulke mooie verhalen. En, ja. uh, um, toen zei hij uh, uh, terecht ook wel van... Ja, dat zit een beetje te dichtbij. Uh, uh, ja. he, je eigen klas doen of, of een collega je eigen klas doen. Uh, ja, dat In het begin heeft een van de collega's heeft, uh, haar eigen klas gedaan. Ja. En dat is toch... Ja, dat komt toch wel heel dichtbij en... Uh, toen hebben gezegd, dat moeten we niet meer doen. Nee, nee, oké. Okay. Maar ik vind die andere tip wel leuk. Want ik kreeg dus, uh, net toen ik jou zo'n beetje had uitgenodigd... voor dit programma, kreeg ik een mailtje van uh, Badelog Tangelder. prachtige naam. mooie naam, ja. ja van mijn van de lagere school. En ik heb in de Nonnetjes gezeten. als goed oh. katholiek meisje oh. in Den Haag. En uh, ook een reunie. Uh, en... Uh, nou, ik heb, ik heb dus al die namen, ben ik vooral op Facebook gaan kijken. Maar het zijn allemaal meisjes, maar die zijn heel truttig, die meisjes. Want die hebben allemaal die namen van die mannen aangenomen. Oh. Dus die kan ik helemaal nooit meer terugvinden. Oh. Nou, daar hebben wij ook zo last Ouwe van. Ouerwets is dat. Ja. Dat vind ik echt niet te geloven. Maar ja. ik heb er wel een paar gevonden. Maar dit vind ik een heel leuk idee, dat je oh. al van tevoren... Ja. He, want wij gaan in ja. september nu aan het strand in Den Haag ergens uh, lunchen met elkaar. Maar dat je die verhalen inderdaad uh, ja. goed idee. Dat werkt, ja, dat werkt echt goed. Want ja. We, ja, ja. Nou goed, eh. Uh, uh, uh, heb jij in, in, uh, Je bent teruggegaan en heb je daar Ineke ontmoet? Het zijn allemaal gefigeerde namen. Ik ga nu ja. even gelijk over naar het boek. Ja. He, de reunie verhalen die ja. niet verteld konden worden. Ja. We zijn in Zeeland. Er zit een verhaal in van ja. een, een Zeeuwse vrouw. Nou, nee, die... dat moet ik meteen. Ja. Hè, want dan, dan krijg ik problemen. Oh. Oh, de nee, Oude zeggen. Tongen is, uh, um, is Zuid-Holland. Oh, ja. Nou ja, goed, dat is, uh, go ja, dat is ook wel te begrijpen. Hè? Het gaat over de watersnoodramp die uh, Ineke heeft. Uh, uh, We hebben vorig jaar een special of een speciale aflevering van de reunie gemaakt met uh, uh, een klas, een lagere schoolklas, die de watersnoodramp in 1953 heeft meegemaakt. En Oude Tongen was het meest getroffen. Ja, een heftigste uh, plekje. Ja. ja, met 300, echt 10% van de bevolking ja. is daar uh, omgekomen. Ja. Nou, uh, en uh, Ineke was een van die klasgenoten die... Uh, um, ja, die dat uh, te vol heeft meegemaakt. Ja. Bakkersdochter. Uh, en die ook alle uh, mensen in hun huis kregen. Ze hadden een groot huis. Dus die vingen al die mensen op. En dat waren mensen. Dus die hele gezinnen, kinderen hadden zien... Uh, ja, opgefroten door de, de zee. Weg, uh, weggenomen door de zee. Dus die heeft als meisje van elf... Ja, die complete chaos en paniek ja. en, en, en dat geweld van dat water heeft ze meegemaakt. Maar zij had ook een uh, ander verhaal. Uh, zij is daarna uh, uh, getrouwd met een bakker in Brabant, daar gaan wonen. En uh, nou, die, die man van haar... die uh, uh, beetje bij beetje kwam ze erachter dat hij uh, uh, uh, aan de kook uh, verslaafd was. En uh, uh, uh, nou ja, dat, dat uh, uh, ze heeft daar, nou uh, uh, uh, hele moeilijke tijd gehad. Uh, maar uiteindelijk, uh, uh, ja, de. de de beslissing genomen van nou, ik, ik uh, stap eruit. Ik uh, stap met de bakkerij en ik ga... Uh, Toen is ze een eigen leven, op 47-jarige leeftijd... heeft zijn, uh, uh, uh, is ze een opleiding gaan volgen, hbo-opleiding. En is ze gewoon uh, als een hele sterke vrouw uh, haar leven gaan oppakken... Ja. En uh, dat hele verhaal... Uh, dat nou, paste heen. gewoon niet in, in de opzet die jullie toen hadden, omdat je het over de watersnoodraam ja, nou, wilde omdat hebben. Omdat ze meteen aangaf van, nou, dit, uh, dit verhaal vertel ik jou, maar dit wil ik niet... Uh, nee. uh, dat was meer hoor, dit wil ik niet op nee, de nee, televisie precies. vertellen. Oké, okay, want, want zo zijn de meeste verhalen ontstaan ja. hè, in ja. dit boek. Ja. Dat, jij, dat je dus, nou, je bent gaandeweg bezig... en mensen vertellen jou dingen die dus ja. om diverse redenen niet in de uitzending komen. Ja. Of omdat het niet past, of omdat mensen ja. zeggen, ja, dit is voor mij te privé. Ja, ja het meeste, de meeste verhalen is wel echt omdat het te privé uh, uh, ja. was. En uh, het zijn wel ja, veel behoorlijk heftige verhalen. Ja, en, en wat denk je dat de overheersende motivatie van die mensen is... om jou die verhalen wel te vertellen... Uh, nou, toch wel de behoefte om... Um, nou, wisselend. De, de, de, uh, de behoefte om, om een verhaal te vertellen Je verhaal, wat zo bepalend is geweest voor je leven. Ja. Aan iemand die, um, die zonder oordeel um, gewoon luistert. En niet een mening heeft. Hè? Uh, die omgeving... Uh, ...heeft vaak toch een... een ...ja, is al be bevooroordeeld. Ja. Uh, en het is heel fijn als, denk ik... ...als iemand alle aandacht voor je heeft... ...en uh, alles wil weten en, en, en gewoon luistert. Ja, en, want wat dat betreft was het, niet, was het vaak niet één gesprekje. Dat is niet nee, Als je nee. gaat schrijven, dan denk je... Shit, maar ik weet helemaal niet hoe dit ziet. Ja. Wanneer was dat dan? O, o, ja. Ja, ja. Op zo die manier. Vreselijk, ja. ja. En dan weer ja. bellen, weer mailen. En, ja, uh... Klopt, klopt. En ja, sommige werden. Nee, maar het was altijd goed als ik weer belde. Maar ik, ik, ik ging dan. Uh, ik kende ze natuurlijk al van. van uh, als ze in de uitzending geweest ja. waren, ken ik ze al. Dan had ik al. En we hebben altijd. Uh, nou, minstens twee uur uh, zitten we aan de telefoon om een leven door te nemen. En daarna vaak nog. Ja, echt. Ja, keer. Ja. Dus, en dan ging ik er langs en daarna ging ik dat uitwerken. Maar dan, inderdaad, wat je zegt, er kwam, bleven allemaal vragen nog. Dus dan, uh, of ik ging nog een keer langs, of ik, uh, ja. ik uh, belde, of ik mailde. Ja, klopt. Dan is er is nog een verhaal van een dame, uh, Charlotte. Uh, de ja. vrouw met twee kinderen van twee verschillende mannen. Ja. Dan denk ik, nou ja, dat is toch helemaal niet opzienbaar. En, want ik ben ook zo'n vrouw en ik ken haar tientallen. <lacht> die man van mij die heeft vier halfbroers, twee halfzussen, een stiefbroer... En... Dus dat is het punt niet. Nee, maar goed, nee. maar we, laten, we gaan eerst even naar muziek luisteren. Uh, die jij erbij vindt passen. M ja, Michelle Fugat. Um, um, wat is dat? Een belle histoire. Ja? Nou, het, is, het is een dame die. Uh, het bijzondere aan het verhaal is dat zij het in een omgekeerde volgorde heeft uh, Ja, grappig wel. Ja. Dus de eerste heeft. Uh, van haar, nou, van haar tweede man zeg maar, ja. en de tweede heeft ze van haar, haar eerste ex. man, ja. Nou ja, dat feit vond ik al zo intrigerend. Maar ja. uh, deze uh, Charlotte, noem ik haar, is zo'n ja, een vrouw die uh, naar Frankrijk trok. Uh, uh, echt uh, wilde dingen uh, deed. Ja, ja, de flauwe power, die jaren zeventig. Dat, dat gevoel van vrijheid en, en gewoon uh, ja. En dat, heeft, uh, dat had ik vroeger met Michel Fugain. Dan luister ik naar Michel Fugain, dan was, uh, was ik puber. Ja, Dacht en je dan, de wereld ligt oh, aan mijn voeten. Dan ik dan hem... droomde ik van Frankrijk als ik daar ben. En uh, um, ja, die sfeer vond ik zo. En uh, hè, leven van de lucht en de liefde. Ja, en, ja, ja. Uh, nou, dat, dat nou dit voel. liedje heeft dat wel allemaal. Ik vind het toch leuk om nog.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 Heerlijk, Michel Fuga, back in the time when the, I don't know, back in time when the sound of the nation was. Goed, uh, de laatste uitzending van dit seizoen, hè, dat was eind april, ging over uh, Dutch Bed 3. Hè, de ploeg die dat enorme drama in uh, St. hebben meegemaakt. Het was een hele bijzondere uitzending, ja. vond ik ja. wel. Ja. Heftig onderwerp ook. Ja, heel erg. Ja, ik, ik keek hem terug uh, in de week dat Vladik uh, werd uh, opgepakt. Ja. Dus dat was extra heftig. Ja. Daardoor kreeg ik het nog een... Uh, en uh, het was ook wel een controversiële uitzending, merkte ik. door Toen ik las wat mensen op het forum schreven van jullie website. Ja, ja. He, mensen, ja. Een... Ja. ja, ik moet je... Weet je, het, dat is heel stom. Maar dat is, dit is uh, uh, nou net een uitzending. Dus gewoon zo'n beetje de enige die ik niet heb gezien. Omdat ik in de stress van dat... Boek eh, afleveren. Oh, oké. Okay. Ja, ja, dat is bekend die is aan mijn collega Monique, uh, oh. die de, deze prachtige aflevering, ja. die ik nog steeds moet kijken. Oh, nou, ja, ik vind het heel. Uh, nou goed, ik, ik, vind, ik, vind, ik keek ernaar en ik denk dan, uh, nou laat vooral veel kids kijken die graag het leger in willen. en dat ze zich dan in ieder geval realiseren dat het niet altijd een spelletje is. En dat je nee. ook zonder fysieke wond. He, behoorlijk naar de kloten kan gaan. Ja, dat, nou de, ja, die dat is Die zo je cool. niet gedaan hebt. Ja, dat is krankzinnig. Dus dat ja. vond ik dan wel een hele leerzame. Ja. Hey, ja. Uh, is het zo dat uh, uh, na bijna uh, zeven jaar de reunie dat je de lat steeds hoger legt uh, wat betreft heftigheid. En dan ook bijna niet meer terug kan. Ik moet soms denken ja. aan, als mijn dochter make-up op doet... en zeg ik van, je moet deze week maar eens even niet doen... want het wordt weer te veel. Oh. En dan doe je een weekje geen make-up en dan begin je weer opnieuw. Ja, ja, ja. Begrijp je? Ik, snap, ja ik snap de gedachte. Maar dat, dat gevoel heb ik niet. Uh, um, wat wel, ja... Wat je wel krijgt natuurlijk is dat, uh, uh, dat je variaties op, op, op thema's krijgt op een gegeven moment. Ja. Hè? Een kind verliezen of een, uh, uh, um, ja, een heftig ongeluk meemaken of een ramp. Of een gevangenis. Ja, uh, ja. Maar uh, ik, heb, ik, heb, ik denk en mijn collega's ook niet dat we het gevoel hebben van nou het moet heftiger, het moet heftiger. Uh, uh, um. Het, Misschien is wel wel je... een hele, het is wel, uh, bijvoorbeeld, uh, Caroline Blokhuis, collega, ja. die had een klas. En een ex-collega van mij ja. bij Dolce Vita. Ja. ja, en Caroline heeft ook een verhaal. Ja, het laatste verhaal heeft ze geschreven. Ja. Trouwens, ja. dat is nou een verhaal waarvan ik denk, ja, dat heeft nog niet een programma gehaald. Dat gaat ja. namelijk over iets heel afschuwelijks. Dat is een hm. gezinstraaar waarbij een van de ouders of ja, zichzelf daarom. en de kinderen uh, ombrengt. ombrengt. Ja, ongelooflijk. Uh, ja, dat is een ongelooflijk heftig verhaal. En dat is zelfs... Uiteindelijk is het niet in de uitzending gekomen... om allerlei redenen die ik ook beschrijf in het boek... of die Carolien beschrijft, eh, Blokhuis. <laughs> um, maar uiteindelijk ook was de conclusie van, van, van uh, Carolien en de eindrecteur: van nou, het is eigenlijk te heftig. Uh, het, het, het slaat dood, hè? Als je... Uh, iemand in de klas zoiets heftigs heeft meegemaakt. Wat zal jij dan met je, ja, dan je scheiding? Wat zou je daarmee komen? Alhoewel al leed natuurlijk nooit te vergelijken is... maar het ja. helpt bij mij altijd om mijn eigen leed te relativeren... door aan ja. andermans leed te denken wat een ja. graadje erger is. Ja, maar ja. dit is dan zo, zo ongelooflijk niet voor te stellen. Nee. Nee. Uh, ja, En dat is in dat verhaal uh, verteld... Jan uh, uh, wordt hij genoemd... Uh, verteld... Ja, toch heel, wat je volgens mij, ook, je wil dat ook weten, van is er nog een leven na, uh, hè, als je je, je, je vrouw, ja, zeg, je twee kinderen en, je, en zichzelf heeft omgebracht, is er dan nog een leven? K wil, je dan, hè, wil je dan nog wel leven? En hij, uh, in het verhaal, uh, vertelt hij toch heel, ja, bijna analytisch, hoe hij hier, hier van bijna van minuut tot minuut in het begin mee in, ja. is omgegaan. Ja, en het geeft echt een... een ja, dat is wel heel beeld. bijzonder. Ja. ja. vind ik wel bijzonder. Ja. Ja. Ja. En dat is ja. geschreven ja. dus door... Door Caroline uh, Blokhuis. Blok ja. Ja. Um, eigenlijk, ja, ja, ja, vind ik wel mooi toch. Zo'n stukje naar, want jij, jij koos hierbij van ik vind het wel leuk om, of mooi om nu Tears in Heaven van Eric Clapton. Ja. ja. Dat is een eigen zoontje, dus... Uh, ja. Ongelukt, v hè? Of nou nee. ja, nee, van de 53 als verdieping. Ja. Naar, en ik heb, ik heb het nog even zitten lezen op uh, internet, heb ik gezocht. Ja. Want uh, de moeder van het kindje, uh, die heeft een verhaal verteld hoe dat gebeurd is. Nou, dat wil je helemaal oh. niet weten. Je wil niet weten. Nou ja, dat, dat ja. er een, een raam open stond omdat iemand daar aan het werk was en dat het kind helemaal niet realiseerde dat daar een raam was. En dan, oh. oh, ja, nee, de, ik krijg er ook. Okay. Teers in hebben, la la la. Een gewetensvraag, uh, Caroline Hubert, uh, redacteur-researcher van Caro's uh, uh, De Reunie. Ik heb altijd het idee dat hij Rob Campus uh, nogal graag op reis wil. Dus dat hij <laughs> jullie altijd heel erg poest van... ik wil wel dat je een klas zoekt met iemand die naar het buitenland is gegaan. Is dat zo? Nou, nee. Ja. Hij heeft, uh, hij, tuurlijk, hij heeft er enorm veel plezier in. Ja. Maar ik moet zeggen, uh, onze productieleider Ineke Moen... die, ja. uh, die organiseert dat uh, met samen met uh, andere producers... Um, en die heeft er ook heel veel plezier in. Die gaat niet mee, maar die, die ja. vindt het geweldig. Omdat, en dat doen ze ook ongelooflijk ja. nauwgezet en uh, goed. Dus iedereen heeft daar een beetje een opgewonden gevoel over. Ook al gaat Rob uh, ja, ja, ja, ja, ja. erop uh, mee. Goed. En, uh, nou ja, je bent nu alweer hard bezig voor de volgende serie, hè? Het wordt het veertiende blok, zal ik maar zeggen, geloof ik. Of Och, joh, je weet het beter dan ik. Nou ja, goed, een beetje mijn huiswerk gedaan. Maar voor de komende uitzendingen beginnen we weer in eind september, begin oktober? Ja, het begint 30 oktober, weer acht aflevering. En dan komt de honderdste dus langs. Ja. En daar ben je mee bezig ook? Nou, het is... Het is nog niet helemaal zeker wat de honderdste wordt. Maar het, de kans is groot dat dat een special wordt. Die hebben we al opgenomen. Uh, van uh, reunie van uh, tweede generatie Molukkers op Schattenberg. En zat daar die Tom? Ik weet ja, niet hoe die echt heet. Tom, maar die Tom, in jouw Tom, boek die heet voorkomt? Echt, nee, die heet. Dat is de enige die uh, uh, met zijn echte naam in het boek zit. Dat is uh, een van de gijzelnemers van de uh, lagere school in Bovensmeelde in 1977. Hebben ze een hele klas. Of een school gegijzeld um, voor een vrij molukke, en dat is uh, tegelijkertijd was er uh, treinkaping met de punt. Nou, dat is ja. ongelooflijk uh, heftig uh, verhaal. Want er zijn ook uh, acht uh, doden gevallen. Nou, dat was toen uh, echt wereldnieuws. Ja. Nou, Tom was een van die Dat was een jongetje van 17 toen en die vertelt, nou ja, zijn hele verhaal, maar vanaf het, zijn jeugd op. Uh, hij is geboren op Schattenberg. Dat is uh, kamp Westerbork. Dat is in de tijd van de Molukkers uh, Schattenberg uh, gedoopt. En wat, hij, wat ik heel bijzonder vond... was dat uh, hij beschreef een hele idyllische jeugd daar op dat uh, Schattenberg. Dat ik dacht, hè, je, je wordt in een, in een doorgangskamp. Van de Duitsers word je gepleurd. Uh, ja. uh, uh, en, en, en dan heb je een mooie jeugd. Dus ik vond dat... Heel uh, fascinerend. En dat heb ik ook beschreven in het verhaal ja. over Tom. Met, met ja, de aanloop naar hoe. Hè, eigenlijk het terrorisme wat hij uh, uiteindelijk uh, gedaan heeft. Dus daar vertelt hij heel open over. Ja. En, heel... en dat was de uh, aanleiding die... om hem, hem te nemen? Uh... Ja, de, uh, hij zat in een uit in een uitzending met een van de kinderen van, uh, van die school uh, die ja. toen negen jaar was die is nu uh, in de veertig die heeft daar een, een posttraumatisch stress syndroom aan overgehouden zo heftig en die twee mannen zowel Tom de, de gijzelnemer als de gegijzelde hebben contact sinds drie jaar en ja. gaan het land door ja. om te praten over verzoening Heel nou, dat ja. Wij hebben die, die klas van die gegijzelden genomen. Maar dat verhaal van Tom bleef daardoor liggen. En dat was een prachtig verhaal. Dus dat heb ik voor mijn boek genomen. En inmiddels hebben we... Of heeft de einddirecteur ook gezegd... van, nou, We gaan gewoon een special ook maken... Met die tweede generatie uh, uh, Molukkers. Nou. Dus dat mocht ik doen. Dat vond ik echt fantastisch. En uh, daar, uh, daar zit ook... Een van de kapers, uh, die, die in 1975 heb, hebben die jonge, ja, die tweede generatie, Molukkers... hebben ook een trein gekaapt uh, in Wijster. Nou, Abbe Sai Tappi die, uh, die zat erbij en die is ook, komt ook in de studio. Maar ook allerlei. Uh, heel bijzonder. Ja, een hele bijzondere aflevering. Echt een heel bijzondere aflevering. Okay. En het sluit heel Dat mooi op. Dat is de wonderste. Aan. Ja. dus je bent nu ja. ja je bedrijft ook geschiedenis dat vind ik het leuk ja van het nou dat is helemaal dat is het echt vol absoluut dat je dat ja. is, want zo'n schattenberg ja. om dat eens in beeld te brengen weet je, ik, ja. ik, ik, ik zag laatst ja. in, in Vrij Nederland een aantal foto's van, de, van, die, van die oude waar Molukkers gewoond hadden ja en, die uh, barakken die barakken ja. ja ja maar goed dat is ja, heel zo. spannend nou ik zie dat de tijd is al ja. weer bijna afgelopen ja. um, uh, ik wou je uh, succes wensen uh, met, ja. met uh, het komende seizoen. Uh, uh, je bedankt voor je boek. De Reunie. De Reunie. Verhalen, uh, verhalen uh, die, die niet, niet verteld, verteld konden van. worden. Uitgegeven bij Carrera. Kijk ook eens op de site uh, van De Reunie. Dan kan je alle uh, oude afleveringen terugluisteren. Uh, laatste vraag voordat we nog even een, een flatje Adel gaan luisteren. De nieuwe generatie. Ja. Uh, wat maakt De Reunie nou een typisch Carrera-programma? Nou... Um... Uh, ik denk dat omdat... Ja, ik heb niet veel tijd. Hè, maar nee, dus, uh, zet maar vast zachtjes uh, Adel. Uh, Laat Adel maar vast uh, de inkomen. <laughs> nou, het is... Uh, ik, ik denk met heel veel respect voor uh, de mensen... Uh, wordt het programma gemaakt. En uh, um, met het hele team. We zijn een groot team van 15 mensen. En... Daar zitten we allemaal op één lijn. En dat is ook de ruimte die we van de KRO krijgen om de mensen echt te ruimen. Ja, wij pushen niet. We duwen mensen niet. Mensen moeten zelf hun verhaal willen vertellen. En, um, um, en dan gaan wij daarin mee. En niet omgekeerd. En het is geen sensatie televisie. En, geen... en dat is uh, wel echt... Karo uh, respect voor mensen en, en, en verhalen, levensverhalen. Ja. Oké. heel erg hartstikke bedankt. Jij bedankt. <laughs> When the evening shadows in the stars appear. And there is no one there to die or tease. I could hold it for a minute. make you feel my love I know you haven't made your mind a bit but